Stamford heeft het al 20 jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. ZFM met, met nu de nacht. Put your hands up in the air, put your hands up, put your hands up in the air. Hey. kind of bad Tired of my phone ringing. Sometimes I feel like I live in Grand Central Station. Tonight I'm not taking no calls 'cause I'll be dancing. Oh. We're, sorry. We're sorry, the number you have reached is not in service at this time. Please check the number or try your... Het <makes noise>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 We staan jij bent de, de trein, stel. ik het station, We staan jij bent de stel. regen, ik de tong. jij bent de kerst, stel. ik de bonbon, jij aan bent een de rust, ik de kokon. Ik ben het zakje, jij de thee, staan ik ben de kaas, stel. jij de soufflé, ik ben de stel. keizer, jij de sneeuw.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 wereld beroemd mee. Dan maken we nog meer van dit soort dingen. in de wereld. Dan kopen we een villain en een jacht. Nou, een villain en een jacht vind ik trouwens ook weer niet nodig. Waarom niet. Dat is duur. Nou ja, herman. Ja, Zit er meer in de rommel, duet. het Nou, ik vind dat toch wel belangrijk. Ah, ja. Sorry, maar dit vind ik echt iets voor een tukker om nou over geld te beginnen. Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven. Nou ja, dat vind ik ben echt bang. Piek, lup, nou echt belachelijk. Wij zijn het varken en de tang. Betaal maar de romantiek, de bestaat toch helemaal en een vries. Dat kost in mijn hand voor Gelder. Jij bent schrikdraad de schrikdraad waarop ik pies. Ik ben de Hier. kip.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 het leek me ook sterk.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 op elke stijger klonk een lier van Palliaso, Jeruzalem.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 Op welke stijger klonken Van Paglia's Jeruzalem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 op elke stijger klonk een neer van Paljas of Jeruzalem Hilvers ver drie stond nog meer, maar ieder had zijn eigen stem, op elke stijger klonk een weer, van of Jeruzalem.